8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Gaddafi houdt radiotoespraak en hij is spoorloos. In delen van Libië wordt nog gevochten en beslag gelegd op villa van crimineel Hillis. Kolonel Gaddafi heeft het Libische volk toegesproken via een lokale radiozender. Dat meldt de pro-Kaddafi-tv-zender zender al oruba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 Dan nog het weer, bewolkt met kans op wat regen. Vanmiddag breekt in het westen de zon geleidelijk door... terwijl in het binnenland kans is op een enkele bui. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 land inwaarts. Morgen, ochtend, zonnige periode. In de middag vooral in het oosten weer kans op enkele stevige regen- en onweersbuien. En het wordt morgen broeierig warm, 23 tot 27 graden. Ook vrijdag buien met veel regen en opnieuw kans op onweer. ANEB-verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt er relatief rustig. De opvallende files staan in het zuiden op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. voor Voorknopend Eckerswijer, 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A50 richting Os. Daar staat voor industrieterrein Ekkersrijd 2 kilometer. Mijn zoon, is geslaagd, bij Lusak. Hij heeft er keihard voor gewerkt, ze hebben hem fantastisch begeleid. En hij heeft een topjaar gehad. Kom aanstaande zaterdag naar de open dag... op een van de vestigingen van Luzak College of Luzak Lyceum. Kijk op luzak.nl. In Vierkante Ogen praat Philip Frerix met Arjan Edervin en Margot Ros... over 60 jaar comedy en satire op de Nederlandse televisie. Dit kan je toch niet doen op televisie? Ja, en dat, daar word ik heel zet... vrouwelijk van, anarchistisch. Straks in Vierkante Ogen om 10 uur op Nederland 2 en Geschiedenis 24.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 Goedemorgen, er wordt nog gevochten in Tripoli en ook in de rest van Libië... maar de beslissende slag lijkt wel geslagen. Straks onze verslaggevers in Tripoli en met deskundige ontwikkelingssamenwerking... Paul Hoebing praat ik over de financiële situatie van Libië. Voor de opstandelingen zal het toch niet volbracht zijn voordat ze hem hebben. Want waar is kolonel Gaddafi? Niemand lijkt te weten waar hij en zijn zoon zich bevinden. Nou maar te raden bij de internationale media. Kees Elenbaas, redacteur volgt dat de hele ochtend al. Kees, wat wordt er gezegd over eventuele verblijfplaats van Gaddafi? Uh, niemand weet het. Het blijft het grote mysterie al sinds, uh, sinds gisteravond. Um, overal rond de wereld, in internationale media, de, de, de kranten die uitkomen, er wordt... Eigenlijk gesproken over een, een belangrijke symbolische overwinning... bij het innemen van dat hoofdkwartier van Gaddafi. Maar ja, nog niet het werkelijke einde van de Libische leider. Want dat is pas zover eh, als ze hem ook daadwerkelijk eh, te pakken hebben. En ja, wat ook grote nadruk op, eh, op ligt eh, op dit moment in de berichtgeving... is dat er wel heel veel wapens zijn in de straten van Tripoli. En dat het daarom een extreem gevaarlijke plaats is. Eh, echt veel jonge mensen ook die met, met wapens rondlopen. Het in de lucht schieten uh, uh, sluipschutters, kortom uh, extreem gevaarlijk. Ja, je ziet ook die beelden, hè, van, van, van, vanaf uh, pick-up trucks met hele zware wapens schieten ze ook in de lucht... waarvan je denkt, van, dat kan niet goed gaan. Nee, dat kan inderdaad niet goed gaan. Dat ziet er uit, uh, uitermate uh, en in een euforische stemming en heel amateuristisch uit. Uh, uh, we krijgen ook beelden binnen van uh, uh, ja, het, het verzorgen van de gewonden. Er schijnen uh, gisteren rond de 400 doden te zijn gevallen... En, uh, uh, als je ziet op de, de plaatsen, de, de ziekenhuizen, de, de medische posten... ja, er worden heel veel gewonden binnengebracht. Heel veel schotwonden, ook, uh, ook, ook uh, kinderen, uh, vrouwen, oudere mensen die het slachtoffer zijn. Van uh, ja, het wilde in het rondgeschiet uh, wat, uh, wat op dit moment plaatsvindt. Ja, jij hebt, je hebt het, nog niet, het geluid nog niet kunnen vinden... maar Gaddafi zou ook voor de radio hebben gezegd dat hij er nog wel is. Hè? Dat hij zelfs een rondritje door Tripoli heeft gemaakt. Dat hij zich tactisch heeft teruggetrokken. Ja. Hoe wordt daar nog op gereageerd? Ja, nou ja, iedereen verbaast zich erover dat het hem lukt. Om, om inderdaad, uh, hij heeft gesproken voor een, een, een Libisch radiostation. En ook voor een, uh, voor een televisiezender. Ja, alleen op, uh, op, uh, op een bandopname dan, geluidsopname. Uh, ja, inderdaad, hij, hij zegt dat hij zelfs de straat op is geweest in Tripoli. En dat het volgens hem rustig is en, geen, uh, en alles onder controle. Uh, hij, heeft, hij blijft dus benadrukken dingen die hij ook al, al maanden roept. Van dat hij tot het uiterste zal gaan, dat hij door zal vechten of tot de eindoverwinning of tot het martelaarschap. Maar uh, ja, het grote mysterie is van hoe het hem lukt... om inderdaad en zo wel met het uh, radiostation te spreken... maar toch onzichtbaar te blijven voor de rest van de wereld. Ja, nou misschien was het een opgenomen boodschap, je weet het niet. Uh, je blijft dat uh, trouwens volgen, ook uh, dat. En uh, ook wat er over, uh, over bijvoorbeeld de NAVO wordt gezegd. Hè? Want de rol van de NAVO is toch belangrijk geweest? Ja, de, de berichten zijn dat er, dat er gisteren maar liefst 64 aanvallen zijn uitgevoerd... Uh, op en rond het centrum van Tripoli door, door NAVO vliegtuigen. Um, het is ook wel duidelijk dat het vooral Engelse en Franse vliegtuigen zijn geweest die die vluchten hebben uitgevoerd. Um, de Amerikanen die hebben zich naar eigen zeggen vrij nadrukkelijk op de achtergrond gehouden. Ze hebben het aan de, de Fransen en de Britten overgelaten. En zij hebben zich meer geconcentreerd op het in de gaten houden van de voorraden chemische wapens en de scutraketten die Gaddafi nog steeds heeft. En, en andere uh, zware wapens. Er, er liggen nog voorraden en het is natuurlijk Uitermate belangrijk wie daar de controle over krijgt. Um, die chemische wapens die kan hij die overigens uh, niet, niet echt afvuren. Het, het gevaarlijke spul dat ligt in vaten in een opslagplaats uh, een kilometer of 300 van, van Tripoli. Maar het blijft natuurlijk uitermate gevaarlijk als dat, dat spul in uh, verkeerde handen komt. Dus het zijn de Amerikanen geweest die, die met hun, uh, ik denk met AWACS-vliegtuigen e enzovoort, in de gaten houden wat er uh, met deze gevaarlijke spullen gebeurt. Ja. Uh, troepen van Gaddafi zouden naar Sirte vluchten, want dat is ook een geboorteplaats van Gaddafi. Ja. Misschien nog wel een laatste bolwerk... Uh richt de NAVO zich daar nu op? Heb je daar berichten over? Nee, er zijn geen berichten dat daar daadwerkelijk aanvallen worden, worden uitgevuurd. Er kwamen wel berichten binnen dat er uh, gebombardeerd zou zijn door uh, troepen die nog steeds loyaal zijn aan, aan Gaddafi. Maar uh, ja, gebombardeerd is misschien een groot woord. Ik ja. krijg de indruk dat het meer gaat om, om, om granaatwerpers en, uh, en toch wat, uh, wat kleinere wapens. Maar er wordt in ieder geval nog gevochten. Zoveel is ook wel duidelijk. Ja, die overgangsraten, opstandelingen richten zich, uh, die, die gaan sneller, richten zich ook op het diplomatieke vlak al op, op de toekomst praten met, uh, met andere landen. Uh, wat moet er gebeuren met Libië? Wat, wat, wat zijn de berichten daarover? Nou ja, de, het is. Uh, kijk, Frankrijk heeft zich natuurlijk uh, vanaf het uh, allereerste begin een belangrijke uh, rol toebedeeld. Uh, met name in de persoon van, van president uh, Sarkozy. Die heeft ook al gesproken over een Libië-conferentie die er uh, moet komen. Dan is natuurlijk de grote vraag, inderdaad, wie het voortouw gaat nemen bij uh, hoe het zich ontwikkelt op dit moment in Libië. Wie moeten dat uh, landen zijn? Moeten dat uh, de NAVO zijn? Moeten dat de VN zijn? Daar wordt op gereageerd. In de eerste plaats kwamen er gisteren al, al reacties dat er toch ook geld vrijgemaakt moet worden voor de overgangsregering en de rebellen. Uh, de Zwitsers die lieten weten dat ze de fondsen die daar bevroren zijn van Gaddafi, dat die ter beschikking zullen worden gesteld uh, op basis van de besluit van de van de VN overigens, van de Verenigde Naties... Uh, aan, aan, de, aan de rebellen en de overgangsregering. De Amerikanen die lieten weten dat er uh, zoveel als uh, anderhalf miljard uh, dollar uh, ligt te wachten... wat uh, binnenkort vrijgemaakt kan worden voor die overgangsregering. En uh, ja, misschien nog wel de meest opmerkelijke reactie... we hadden het al eerder in deze uitzending erover is van, van de Chinese zijde. Die lieten weten dat ze heel erg geïnteresseerd zijn... Uh, in deelname aan de wederopbouw van, uh, van Libië... Uh, ja, je kunt natuurlijk vermoeden dat ze het ook belangrijk vinden wat er gaat gebeuren met de olievoorraden van, uh, uh, van Libië. Maar de Chinezen die onderstrepen ook heel duidelijk dat het niet aparte landen moeten zijn, niet het Westen moet zijn, maar dat het vooral de verantwoordelijkheid voor de wederopbouw en de toekomst van Libië moet liggen bij een grote internationale organisatie als de Verenigde Natie en de Dames in het Verlengde, de Veiligheidsraad. Kortom, China wil er ook graag bij zijn. Kees Helemaas volgt de internationale media. Wat betreft Libië vanochtend. Onze verslaggever Hans-Jabmelese is in Tripoli. Het is lastig verbinding met hem te krijgen. Eerder vanochtend kon ik wel met hem spreken. Hij heeft de nacht ook doorgebracht in Tripoli. En ik vroeg hem of de opstandelingen wel een idee hebben, misschien wakker, Gaddafi nu uithangt. Nee, dat weet niemand. En ik denk dat het wel uiteindelijk, er wordt ook heel grappig over gedaan, hoor. opstandelingen onderling, waar die allemaal kan zijn. En, en...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 Dan nog kun je dat soort situaties verwachten van mensen die je totaal niet eens zijn met wat hier gebeurd is. En die op een guerilla-achtige manier uh, gelijk proberen te halen. Suvjen Tmalla is in Libië geboren en hij woont al jaren in Nederland. Volgt natuurlijk het nieuws uit zijn vaderland wel op de voeten... en had gisteravond aardige uren voor de televisie. De opstandelingen de militaire complex van Gaddafi daar innamen. Eerste verkeersinformatie bij de AWB, Wijnand Zwaan. Een ochtendspits is eigenlijk geen sprake. De opvallende file staan in het zuiden van het land. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Zevenbergse hoek, 5 kilometer. Toch gestrande wagen is daar de rechterrijstrook dicht. Op de A58, Breda richting Tilburg, tussen Gild en Goorle, 4 kilometer. Daar uh, staat een kapotte vrachtwagen stil. En die blokkeert de rechte rijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Sofiane Temala, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, hoe heeft u de afgelopen avond en nacht beleefd? Zo voor de televisie en internet. Ja, het was. Uh, ja, de, de gevoelens. Uh, eerst uh, wat blijheid en dan ook weer wat uh, spanningen, want je hoort af en toe uh, wat berichten dat er hier en daar nog uh, wat uh, groepen uh, van Gaddafi uh, met wapens uh, op burgers schieten, gewoon rukla. En uh, ja, dat zijn uh, gewoon uh, ja, zware verhalen. Ja. Maar goed, over het algemeen uh, is, het, uh, is het proces uh, ja, heel, heel positief. En uh, er zullen wel wat uh, ja, moeilijke tijden komen. Maar uh, hopelijk wordt dat uh, ja, opgepakt. En uh, ja, dat het uh, de goede kant op gaat. Hoe heeft u gisteravond uh, de, de, ja, de, die stroom van beelden uh, beleefd... die uit dat hoofdkwartier van Gaddafi kwamen, vanuit Tripoli? Wat, ja. Dat werd ook ingenomen door de opstandeling. Het werd af en toe uh, wel komisch met opstandelingen met de petten op van uh, Gaddafi. Um, en, ze, en ze konden het zelf ook bijna niet geloven, hè? Ja, precies. Het is uh, euforie. En uh, ze kunnen het zelf niet geloven. En... Uh ja, iedereen uitte zich op zijn eigen manier. Uh, de ene pakt het op een humoristische manier op en daar is een pet voor de gek houden. Uh, die andere die klom op, op het gebouw en die andere die uh, ja, schoten wat kogels in de lucht. Uh, ja, iedereen... Uh, ja, het is heel, heel verwarrend ook van uh, is het nou echt of is het niet echt. En uh, ja, na 42 jaar ongeveer uh, ja, is, is, is dit uh, een heel bijzonder moment. Uh, uh, ja. Beschouwt u het ook als de definitieve nederlaag van Gaddafi... of is dat toch pas als ze hem te pakken hebben? Ja, die nederlagen zijn, zijn, zie ik meer in fases... De, een zondag was er een nederlaag toen, uh, toen de opstandelingen van buiten Tripoli, zowel als van binnen Tripoli, uh, in opstand kwamen. Uh, dat was een, een, een fase van de nederlaag. Uh, vervolgens uh, ja, de Bebara Zizia binnengetreden. Dat is uh, weer een, een nederlaag. En op politieke front waren er ook wat nederlagen. Er zijn heel veel landen die hebben de overgangsregeringen erkend. Dus dat is ook weer een nederlaag. Dus die nederlagen zijn in fases. Dus het is niet één grote nederlaag. Hoe belangrijk is het voor u en voor, voor uw familie ook? Uw vader staat trouwens op het punt om, om terug te keren naar Libië? Hoe belangrijk is het dat ze Gaddafi uiteindelijk te pakken krijgen? Ja, het is, wel, het is wel een heel belangrijk punt dat ze hem te pakken krijgen en berechten. Het liefst eerst in Libië zelf. En dat is, dat is gewoon heel belangrijk. Maar het belangrijkste, wat nog belangrijker is, is de stabiliteit. Dat de, dat de overgangsregering zo snel mogelijk naar Tripoli gaat... En uh, ja, de boel uh, ja, onder controle heeft en uh, ja, zowel uh, sociale als politieke stappen onderneemt om uh, Libië weer uh, ja, op, op de benen te krijgen. Dat is uh, iets belangrijker dan het pakken van een Gaddafi. En een ander belangrijk punt is uh, de macht uh, die hij nog uh, uh, heeft steeds minder te, verkle uh, steeds te verkleinen. En, en dat, uh, ja. dat is ook belangrijk. En heeft u er vertrouwen in, in die overgangsregering, overgangsraad? Want... Ook dat is, net als het hele opstandelingenlega, natuurlijk ook een samengeraapte club. Ja, ja, maar uh, ja, uh, ik heb er vertrouwen in, want uh, ze, ze hebben dat uh, ja, heel snel in, in elkaar moeten zetten. Binnen zes, zes maanden en wat ze tot nu toe hebben bereikt op diplomatische vlak en op juridische vlak. Ja, dat zijn, dat zijn gro grote slagen die ze hebben gehaald. En de intenties die ze hebben aangekondigd en vandaag zullen ze een persconferentie houden van een plan van aanpak. Ja, dat, dat geeft gewoon hoop. Ja, er zou al een conferentie zijn in Qatar inderdaad. Er komt ja. persconferentie zijn diplomatiek al internationaal aan het praten met ja. allerlei landen. W ja. Wat zou er volgens u met, met Libië moeten gebeuren? Bij wie zouden ze steun moeten uh, halen? Zouden er bijvoorbeeld NAVO-troepen moeten blijven? Uh. Ja, de steun, dat uh, eerst moeten we moeten sowieso de, de steun van de Libiërs zelf. Hè, dat, dat elk Libiër zijn, eigen, uh, zijn eigen, eigen boontjes gaat doppen hè, en uh, zijn eigen uh, ontwikkelingen uh, gaat realiseren. En op het internationale gebied is al genoeg uh, steun uh, op dit moment. Uh, de, de NAVO uh, heeft heel veel steun gele, geleverd. De Europese Unie heeft al vanaf het begin uh, uh, steun geleverd op het diplomatische front. Uh, uh, wat ze nu een beetje uh, wat meer vragen is uh, uh, medische steun. Dus uh, van de medische kant uh, uh, uh, hulpgoederen in die zin van medicijnen. Uh, en kennis van artsen. Er zijn wel artsen daar in Libië. Maar uh, in deze situatie hebben ze wat, wat meer, meer nodig dan, uh, dan nu, wat ze nu hebben. En uh, ja, die uh, op politieke fronten... Die inzicht uh, heb ik niet, wat daar achter de schermen gebeurt met uh, Europa, Amerika en uh, China op dit moment ook. Die, uh, die probeert ook uh, nu uh, hun, uh, hun, uh, hun slag te slaan, want uh, ja, China en Rusland waren best wel uh, terughoudend in de beginfase. Ja. Dat, dat baart ons heel veel zorgen uh, ten opzichte van uh, Europa en Amerika. En, uh, maar ondanks dat uh, heb ik begrepen dat, uh, dat uh, uh, zakelijke belangen uh, toch in stand gaan uh, gehouden gaan Precies, worden. Precies, want China, uh, China. Ja, ja, China ja, heeft ja. zich al gemeld in ieder geval om mee te doen met de wederopbouw. Ja, Soufiane, ja. Uh, Tamala, hartelijk dank voor uw verhaal. Graag gedaan, bedankt voor het bellen. Goedemorgen. Soufiane, uh, Goedemorgen. Uh, Tamala, we hadden hem al eerder gesproken, hij is Libiëer in Nederland.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 Als het goed is, uh, is hij bezig met de opname van een luisterboek. Hij heeft achter zijn hand. Naadloos schakelt hij over op een ander onderwerp. De interviews van morgen. Daar wil hij nog graag iets over kwijt met haar missie. Mooie studio. Het is een verrassing. Wat is dit voor luisterboek? Dit is het uh, luisterboek van de nieuwe roman van Renate Dornstein: De Stiefmoeder. En dat gaat uh, eind september verschijnen. Tegelijkertijd met uh, het boek.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 Nu met 900 euro voordeel, voor slechts 1820 euro. Dat slapen met een goed gevoel. Bekijk alle sale op swisscents.nl. Radio 1, het NOS-journaal. Nog geen spoor van Gaddafi. Compound libische leider geplunderd. En aardbeving treft de Amerikaanse oostkust. Half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Waar is hij, de Libische leider Gaddafi? De opstandelingen hebben het hoofdkwartier van de gids van de revolutie helemaal uitgekampt, maar ze hebben hem niet gevonden. Gaddafi sprak het volk toe via een, via een lokale tv-zender. Hij beschuldigde de opstandelingen ervan dat ze alleen maar uit zijn op chaos. Gaddafi zei verder dat de terugtrekking uit de compound... een tactische zet is geweest. Hij wil de strijd verder voeren. Een strijd die volgens hem maanden, zo niet jaren kan duren. Nadat de opstandelingen het hoofdkwartier hadden ingenomen... werd er uitgebreid geplunderd en een groot wapendepot werd leeggehaald. Het is ongelooflijk, alle mensen die ons verantwoordelen... voor ons, voor dit moment, zijn we in front van zijn compound. En waar is hij? Hij is He Hij kan niets doen. Waar is hij? We're looking for you. Where are you? Come on, come on. Where are, you? Where are you? En ook het huis van de libische leider was doelwit. Deze opstandeling kon niet geloven dat hij zomaar de slaapkamer van de kolonel kon binnenlopen. I I just went inside his room, which was Gaddafi's bedroom. Yeah, yeah, Gaddafi's bedroom. And I it was uh, it was really. I was like, oh my god. I'm I'm in Gaddafi's room. Oh my god.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 We waren in een restaurant en hele. schokte. roof, de vloer, Inwoners van Washington werden gisteravond opgeschrikt door een aardbeving. De oostkust van de VS werd getroffen door een schok met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in de staat Virginia. Het nationale monument in Washington raakte beschadigd. In de top van de obelisk is een scheur ontstaan. En ook het National Cathedral liep schade op. De top van een van de torens brokkelde af there are some some of the of the What we call finials, peak pieces on top of the tower that sustained some cracking, a little bit of breaking. There is a little stone on the ground. Pentagon en het kapitaal werden ontruimd, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. De laatste keer dat de oostkust van de VS werd getroffen door een aardbeving van deze opvang was in 1897. En de VS krijgt wellicht te maken met nog meer natuurgeweld. Orkaan Irene komt eraan. Op dit moment raast hij over de Turks- en eilanden. En daarna gaat hij verder richting de Bahama's. Inwoners en toeristen krijgen het advies om binnen te blijven. In Haiti en de Dominicaanse Republiek worden duizend mensen geëvacueerd. Daar wordt gevreesd voor overstromingen. En de verwachting is dat die orkaan in kracht toeneemt... en dit weekend de Amerikaanse kust bereikt. En daar zijn de voorbereidingen in volle gang. En daar zijn de voorbereidingen in volle gang.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 ANB verkeersinformatie Met in totaal maar 50 kilometer file... is er eigenlijk geen sprake van een ochtendspits. De opvallende files die staan in het zuiden van het land. De A16 vanuit Breda. Tussen Breda-Noord- en Zevenbergse Hoek 5 kilometer. Stond een tijdje een wagen met pech, maar de rijbaan is weer vrij. De A50 eindhoven richting Os... voor industrieterrein Eckersrijd 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Goorle 8 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechterrijstrook rijstrook dicht... En er is een ongeluk gebeurd op de A59 van Den Bos naar Zonzeel. Tussen Nieuwkuik en Waalwijk staat 6 kilometer. Natuurlijk kunt u verzuim verzekeren. Maar dat is nog geen verzekering tegen verzuim. Mijn zoon, er is geslaagd bij zak. Hij heeft er keihard voor gewerkt, ze hebben hem fantastisch begeleid. En hij heeft een topjaar gehad.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 Zeven minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ook vanochtend weer veel over Libië. De opstandelingen lijken de definitieve slag wel te hebben geslagen. Het innemen van het militaire complex in Tripoli. Maar Gaddafi hebben ze nog niet. Waar die is, weet ook niemand. Maar Gaddafi heeft nog wel weer van zich laten horen. Via Al Jazeera in een interview op een radiostation in Tripoli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 I salute their courage and loyalty. Forward, forward. Goed. Gaddafi dus via een radio-interview. Hij maakte opstandelingen uit voor alles wat uh, mooi en uh, vooral lelijk is. Hij is uh, Tripoli nog even ingeweest, zelfs incognito... en zag dat alles redelijk veilig is. En zijn vertrek van de compound, een militaire complex in Tripoli... Uh, noemt hij zelf een tactische zet. Hij wil de strijd verder voeren. Hij heeft zich tactisch teruggetrokken om die strijd verder te voeren. Een strijd die volgens hem maanden, zo niet jaren kan duren. Kadhafi. Die geluiden zijn net opgedoken. hebben we net gevonden. Je hoort daar later deze uitzending nog wel meer van. Binnen een paar dagen zullen de Verenigde Staten 1 tot 1,5 miljard dollar aan Libische tegoeden gaan vrijgeven. En ook Europese landen willen snel tegoeden beschikbaar stellen. Bij elkaar zouden vele tientallen miljarden euro's dan uh, vrijkomen, want die zijn bevroren als sanctie tegen de Libische regering. Gaat gaan erover praten met bijzonder hoogleraar ontwikkelingssamenwerking aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, Paul Hoebink. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Hoebink, hoe belangrijk is dat geld voor die Libische overgangsraad, straks overgangsregering? Nou, op een aantal redenen is het heel erg belangrijk. Uh, we hebben natuurlijk uh, hier de lessen van Irak liggen... waar het uh, eigenlijk een grote mislukking is uh, geworden. Uh, er is een heel dik Amerikaans rapport uit onder de titel Hard Lessons... dus uh, de harde lessen die geleerd zouden moeten worden uit die mislukking. Uh, en die geeft al aan dat je uh, in zo'n uh, periode van wederopbouw... Het, twee dingen heel erg belangrijk zijn. Dat je zorgt voor nationale eenheid en nationale verzoening... en dat je dus uh, probeert alle, uh, het land bij elkaar te houden... En op de tweede plaats dat je ook zorgt dat uh, allerlei dingen waar mensen uh, om verlegen zitten, water, elektriciteit en dergelijke, dat dat snel allemaal weer een beetje fatsoenlijk gaat functioneren. Ja. Nou, voor die twee uh, zaken zou je eigenlijk dat geld in die hele eerste periode in moeten zetten. Ja, je, je weet dus waar dat geld besteed aan zou moeten worden, maar wordt dat dan ook uh, daaraan besteed? Want uh, aan wie geef je het? Uh, ja, dat is natuurlijk een beetje moeilijk op dit moment. Uh, dus het is uh, zeer logisch dat als die overgangsraad al door een flink aantal landen erkend is, dat dat geld dus naar die overgangsraad gaat. Uh, ja, je moet natuurlijk vervolgens ook een uitvoeringsapparaat hebben. En uh, ja, daar kom je weer op die nationale verzoening. Uh, je moet zorgen dat je uh, natuurlijk de top van dat regime van Gaddafi dat je die mensen uh, oppakt en straft. Uh, maar je moet zorgen dat alle mensen die daaronder hebben gezeten in uh, verschillende ministeries, uh, uh, nationale bedrijven enzovoort dat je daarmee de verzoening zo snel mogelijk uh, bewerkstelligt. Ik heb wel begrepen dat uh, de leider van de overgangsraad uh, daar al uh, het een en ander ook over heeft gezegd. Ja. Want je hebt een uitvoeringsapparaat nodig. En uh, dat betekent uh, zelf dat je misschien een deel van het leger uh, van Gaddafi zult moeten integreren in een nieuw leger. Dat is in Irak helemaal fout gelopen, zoals u weet. Uh, en dat je ook die uh, politie bijvoorbeeld, uh, dat je die zoveel mogelijk ook uh, op een nieuwe lees groeit. maar wel, uh, laten we zeggen, de mensen die er nou gediend hebben, uh, toch integreert in een nieuw politieapparaat. Dus, dus die moet je er wel bij houden, de aanhangers ja. van Gaddafi? Ja, nou ja, ik weet niet of dat allemaal harde aanhangers zullen zijn geweest. Het zijn mensen die, uh, ja, uh, wat moet je onder een dictatuur, uh, gewoon uh, heb geprobeerd hebben te overleven, door ook te werken in, in ministeries of in een politie. Maar geld, zegt u, is belangrijk. Financiën moeten ze hebben om uh, die wederopbouw ook in, inderdaad uh, vorm te geven. En van wie is dat geld nu waar we over praten, die bevroren te goeden? Uh, dat, dat zal van de familie Gaddafi zijn en uh, een klik daaromheen. Uh, maar het is ook van een aantal grote uh, Libische staatsbedrijven. Temroil bijvoorbeeld, die heeft natuurlijk ook grote buitenlandse goederen, onder andere in Nederland, die dacht in Ridderkerk staan. Ja. Dus het is, met name zal het grootste deel van het geld toch bij dit soort Libische bedrijven liggen. Maar dat is dan nog een beetje staatsgeld. Mag dat zomaar, want dat, dat geld staat natuurlijk bij banken van de familie Gaddafi. Mogen kunnen banken en bijvoorbeeld Zwitserland, want daar, daar wordt er ook over gesproken, kunnen die dat zomaar doen? Nou, Er zijn een, internationale, een aantal internationale verdragen over gesloten natuurlijk de afgelopen jaren, waarbij gesproken is. Over dit soort ja, geld, wat feitelijk gestolen is uit de staatskas. En uh, we hebben natuurlijk een aantal van dit soort dictators gehad, uh, die zichzelf uh, afschuwelijk verrijkt hebben. En uh, ja, dat is eigenlijk gewoon toch simpelweg belastinggeld dat ontstolen is geworden aan de burgers van het betreffende land. Nou, dat geldt ook hier. Dus uh, ja, uh, uh, er is eerder afgesproken uh, uh, uh, internationaal, dat dit geld dan ook teruggestort kan worden naar uh, nieuwe regeringen. Zo gauw die erkend worden door de internationale gemeenschap. Ja, maar we hadden het er al over. Het moet dan wel goed besteed gaan worden. Wie, wie, wie moet daarop gaan toezien? Dat is een beetje een moeilijke. De eerst aangewezenen zijn natuurlijk in dit soort situaties vooral de VN. Dat zou dan het ontwikkelingsprogramma van de VN zijn, UNDP. Maar dat, ja, die, die VN-organisaties staan er toch onbekend dat ze over het algemeen de lokale regering weinig kritiek, met weinig kritiek volgen. Dus die gruipen er vaak wat te dicht op... om te zorgen dat een aantal zaken dan ook goed geregeld worden. Van de andere kant hebben we natuurlijk de Wereldbank. Maar ja, die is toch wel redelijk... Uh, hoe moet ik het zeggen, een beetje dogmatisch uh, in zijn hele economische uitvoering. Dat heb je juist in zo'n overgangssituatie niet echt nodig. Dus het is een beetje een moeilijke situatie. ik zou het waarschijnlijk toch het beste zijn als er een, uh, uh, een speciale gezant van de Verenigde Naties komt... die een team van mensen om zich heen uh, formeert uh, die uh, de Libiërs kan helpen om aan deze wederopbouw te doen. Ja, nou, nou zit Libië natuurlijk ook nog op een hele zak met geld, op, op olie dus. Uh, ja. En die, die productie is bijna helemaal stilgevallen. Ja, nou... Dan is het natuurlijk ook belangrijk dat dat snel weer op gang komt. Ja, nou daarom zeg ik ook dat je dus ook, uh, laten we zeggen, die mensen die gewerkt hebben onder Gaddafi uh, gewoon uh, ja, moet zorgen dat die zoveel mogelijk in die bedrijven blijven uh, en ook in die ministeries blijven, hè, zodat uh, die productie snel weer opgenomen kan worden. Het probleem is hier een echt niet geld, denk ik. Hè. Je, je hebt misschien een korte periode geld nodig om uh, die uh, overgang uh, mogelijk te maken en die vreedzame overgang mogelijk te maken om te zorgen voor verzoening. Uh, het het belangrijk zal het zal toch zijn uh, dat, dat je na een paar maanden ook vooral aan capaciteitsopbouw uh, doet. Dat je zorgt dat die ministeries weer goed toegerust worden en die staatsbedrijven goed toegerust worden. Uh, dat zal toch het allerbelangrijkste zijn. Want Libië heeft geld genoeg. Het is een land met een hele kleine bevolking. 6,5 miljoen. En die zijn ook onvergelijkbaar met Irak. Uh, dus uh, ja, in principe kan het natuurlijk een uitermate welvarend ja. land zijn, als we het maar uh, ook samen gaan doen. Ja. Meneer Hoebink, hartelijk dank Graag gedaan. voor uw commentaar. Paul Hoebink, hoort u bijzonder hoogleraar ontwikkelingssamenwerking aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het is bijna kwart voor negen. Trojaanse vrouwen in de voormalige veerhaven van Pergpolder, Zeeuws-Vlaanderen. Het was gisteravond de première van het 1e nazomerfestival Zeeland. Een moderne bewerking van het klassieke drama van Euripides... met een gemengde Nederlands-Vlaamse bezetting. Jeroen Wielaert, onze verslaggever, merkte dat de Zeeuwse commissaris van de Koningin... Carla Pijs in deze periode van bezuinigingen blij is met steun uit Vlaanderen.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 Uiteraard, uh, kunst is een meerwaarde. Een, een samenleving uh, zonder, uh, zonder kunst is een, uh, is, een, is een samenleving die iets mist. Dus ik denk dat we daar moeten blijven in investeren. Maar het, uh, het is natuurlijk niet altijd makkelijk. Uh, als, als overheidsfinanciën onder druk staan, ja, dan, dan heeft cultuur daar uh, natuurlijk ook wel uh, mee te maken. En het is niet altijd makkelijk. Het is ook goed dat men durft naar andere wegen te kijken. En ik heb de directeur daarnet ook horen zeggen van wij durven dat aan, wij durven die uitdaging aan. En ik vind dat uh, bijzonder knap. Absoluut, maar ik zou willen zeggen uh, dat hier niet wordt samengewerkt vanwege subsidies.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 Interessant bezoek in Rusland. De leider van Noord-Korea, Kim Jong-il, praat met president Medvedev. Hoort u straks meer over Eerste Verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Het valt wel mee in deze ochtendspits. Er is eigenlijk niet eens sprake van een spits met maar 40 kilometer file. In het zuiden van het land staat het wel op een aantal plaatsen stil. Vooral op de A50. Daar is een ongeluk gebeurd van Eindhoven naar Os. Dat staat voor industrieterrein Eckersrijd, 2 kilometer. Op de A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Goorle, 11 kilometer. De oorzaak was daar een gestrande vrachtwagen. Maar de rijbaan is weer open. En de A59, Os richting Zonshil bij Drunen 3 na een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Ja, de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il is in zijn gepanzerde trein naar Rusland gekomen. En op dit moment spreekt hij in Ulan Oude met de Russische premier Medvedev. Onze correspondent Wouter Zwart. Uh, Wouter, uh, Kim Jong-il in Rusland. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat is heel bijzonder. Hè? Kim Jong-il en zijn regime ja, die staan toch bekend als paranoia. Hè? Die reizen eigenlijk nooit, altijd uit angst voor de veiligheid. Af en toe gaan ze eens naar China, maar dat is natuurlijk een belangrijke bondgenoot. De relatie met Rusland is aanzienlijk koeler, maar natuurlijk gezien de gezamenlijke communistische historie... is die band toch altijd nog warmer dan met welk ander land dan ook. Daarom durft Kim het nu aan om ja, voor het eerst sinds 2002 de oversteek te maken naar Rusland. Wat komt hij doen? Ja, er wordt heel veel overlegd, voornamelijk economisch. Rusland bijvoorbeeld wil heel graag een belangrijke gasleiding aanleggen naar Zuid-Korea. Maar om bij Zuid-Korea te komen, moeten ze via Noord-Koreaans grondgebied. En waarschijnlijk gaat daar inderdaad een deal in gesloten worden... dat, dat, dat die gasleiding over Noord-Koreaans grondgebied mag. Dat is natuurlijk heel gevoelig dat de Noord-Koreanen dus een leiding gaan beheren... die naar de Zuid-Koreanen uh, gaat. Uh, verder gaat het over elektriciteit. Kim Jong-il heeft een aantal belangrijke uh, Russische centrales... En het lijkt erop dat de Russen misschien een aantal van die leidingen voor stroom gaan uh, ja, verlengen, doorleggen naar Noord-Korea. Zodat ook de Noord-Koreanen stroom uit Rusland gaan krijgen. En natuurlijk speelt op de achtergrond, daar is hij weer, het zes partijenoverleg. Dat ligt natuurlijk al een aantal jaren stil. Maar de Russen proberen nu ook in bilaterale gesprekken met de Noord-Koreaan te kijken of ze die, uh, die belangrijke gesprekken uh, weer kunnen vlottrekken. Ja, en dat zou natuurlijk voor Rusland een diplomatiek succes zijn. En dat zou een doorbraak ja. zijn. Is er, is er enig kans van slagen dat dat inderdaad vlot getrokken kan worden? langzaam te ontdooien. We zijn er al twee jaar mee bezig inmiddels hè, dat de boel daar stil ligt. Uh, afgelopen weken hebben de Noord-Koreanen ook al wat gesprekken gevoerd... ...op de achtergrond in het geheim met Zuid-Korea en ook met de Amerikanen. Maar belangrijke voorwaarden, voornamelijk van die Amerikanen... ...is toch nog steeds dat Noord-Korea eerst serieus uh, werk moet gaan maken... ...van het ontmantelen van zijn nucleaire wapensystemen. Uh, zolang het daar nog steeds niet menens meer is... ...en men echt laat zien dat uh, men het serieus neemt wil de rest van de wereld nog niet om tafel met Noord-Korea. Nee, maar Kim Jong-il weet, weet natuurlijk dat hij erop aangesproken zal worden. Zou zijn reis ook aangeven dat hij eventueel wel wil? Ja, het, het, laat, laten we het zo zeggen. De Russen zullen Kim Jong-il, wat toch ja, een beetje een, een, een, een paria is in de rest van de wereld, niet zomaar ontvangen. Ik denk dat daarnaast de belangrijke economische gewin voor de Russen natuurlijk ook ja, die, die politieke uh, verleiding er is. Uh, Medvedev zal zeker proberen om uh, in één op één gesprekken met Kim Jong-il te proberen uh, de man te overtuigen uh, zijn nucleaire wapenprogramma los te laten. Of het echt zo ver gaat komen weten we het niet. Maar ja, als, ik zou bijna zeggen, als men iemand uh, daar de macht toe heeft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 even Mayno Remmers was in het Dolhuis in Haarlem Nationaal Museum voor de Psychiatrie. En bekijk daar al de foto-expositie over de kunst van het oud worden.